Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dooral Megens met het NOS Journaal. De tekorten aan medicijnen die gebruikt worden door mensen met epilepsie of migraine zijn groter dan voorheen. Zijn problemen met de levering blijkt uit meldingen van fabrikanten bij apothekersorganisatie KNMP. Tekorten zijn er al langer, maar nieuw is dat het nu bij veel type geneesmiddelen tegelijk speelt. Ook is er soms geen goed alternatief beschikbaar.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 Met men nu, nu. Doebak Leef. Yes, tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks natuurlijk ook de Zandvoortse berichten. Nee, nee, straks er ook de eerste geschiedenis natuurlijk. Ja, zeker. zeker. Eerst even een lekker stukje gitaarherrie. de woorden, zeg. Dat wordt de dus tijd zeg. Ook nog het bed staan, doen boodschappen doen, alle dingen voorbereiden. Want morgen is het kerst. Hè? Was je niet vergeten? Eerste, tweede kerstdag, komen we eraan. Weet je het even? Niet vergeten. I don't believe in competition. I don't need your inquisition Muziek om weer te horen. Kleine Clark Jr. hebben we ook. Senior, ja, die speelt ook goed hè? Ja, die maakt heel andere muziek. Maar goed, dit is al een plaatje van een aantal jaar geleden. Kerry Clark Jr. en Get It Up. Jeetje, oh jeetje, Get It Up. Hij krijgt er nu omhoog. is dat het? Strekje van het verhaal. Oh, daar was inderdaad ook zo'n persoon van. Hè? Die kwam in zijn in alle televisieprogramma's. met zijn probleem over zijn probleem te praten. Ik wist dat ook alweer. Oh, ja, ja, ja, ja. Gaat er een lampje branden? Nou, bij mij wel. Het was nog de boerderie, hè? Kijk het verleden. Wat gebeurde er door de jaren... De geschiedenis presenteren wij aan u. Benito uh, Mussolini krijgt in 1905, 1925 op deze dag de volledige macht over Italië. Ja, ah. Hij is natuurlijk uh, ja, hij is een uh, fascist. En, uh, in het begin was hij geen fascist, hij is langzaam fascist geworden. En uiteindelijk ging hij uh, de mars naar Rome doen... met heel veel uh, oud-strijders van uh, de Eerste Wereldoorlog... En uiteindelijk uh, uh, gingen ze naar Rome en hebben steeds meer fascisten de macht overgenomen. En uiteindelijk, uh, ook zwarthemden noemde ze dat ook. Uiteindelijk, uh, oudstrijders en zwarthemden, die gingen daar naartoe. En uiteindelijk hebben die het land proberen te regeren. Het was een beetje een ratje door de fascisten. Er zat weinig lijn in, omdat elk dorp had weer een andere groep fascisten. En probeerden ze allemaal op één lijn te krijgen. Het was uiteindelijk ook vrij... Duidelijk, Hij was de leider. Iedereen moest naar de leider luisteren. En dat gaf in het begin heel veel duidelijkheid. Dat wilde ze uiteindelijk dan ook wel. En uiteindelijk kwam er toch heel veel uh, ellende. En uiteindelijk kwam ook uh, Hitler op zijn pad. Hij was zelf niet zo tegen de Joden. Maar uiteindelijk heeft Hitler hem toch overgehaald... om te gaan ook daar tegen, iets tegen te doen. Dat een biel. Bipolaire stoornis. Nou, hij was een hele aparte vogel, deze uh, Mussolini. Uiteindelijk is hij ook geëxecuteerd door de Partijanen. Dat was het mooiste gedeelte aan het verhaal. Zeker, wat nog meer? Ja, wat nog meer? Vandaag is ook. Hou uh... de microfoon even naar je toe. Ja, dan moet je in 1944 je tijdens de kerstavond. wordt het Belgische troepenschip Leopold vlak vlakbij Cherbourg. Die wordt getorpedeerd door de U-486. En dat was natuurlijk een boot, en die was door van die bekende Oberleutnant Gerhard Mayer... Uh, werd hij uh, gevaren. En er waren al 515 Amerikaanse soldaten... die hierbij om het leven kwamen. Als we ook vijf bebandingsleden onder kapitein Charles Limbaugh. Dus uh, 500 zijn. Ik moet er ook altijd, altijd niet aan denken aan zo'n uh, onderzeeën. Dat je dan zo uh, nee. diep zit en je kan geen kant op, weet oh, je. Oh, doe maar denken aan een dasboot. Als, ja. er, als, je, ja. je, als je heel vrolijk bent, kijk of het, gebeurt, of het lukt met een dasboot. Jazeker. Mooi. zwaar depressief van. Jazeker. 1913. Een trein tussen Assen en Meppel krijgt een ongeluk... Uh, de trein, uh, door een uh, defecte wissel, komt hij gedeeltelijk op het andere spoor terecht. En daarbij komen vijf mensen bij om het leven en twee gewonden. Vrij heftig uh, gebeuren daar in 1913. Toen ja. ging het ook al redelijk snel allemaal. En, er is dus ook echt een bericht voor jou, in 1818... Uh, 18, ja? 1818, mooi 18. datum. Stille Nacht, gecomponeerd door Frans Grubel, wordt uitgevoerd... Het is eigenlijk al veel eerder geschreven door Jozef uh, Maler. Moor, Ma moet ik uitspreken. In 1816 had hij het er op papier gezet. Maar op kerstavond kwam hij dus Frans Grubel tegen. Hij zegt van, ik heb hier geen muziek erbij bij deze tekst. Het is zo kaal. Ja. Dus toen heeft hij het op die dag, in 1818... heeft hij dit dus geschreven en gecomponeerd. Bij ja. elkaar is het gekomen. Het wordt vele malen gezongen vanavond. Dus Frans oh. en Jozef speelden samen. Jozef ja. was trouwens een priester en dichter. En eigenlijk, eigenlijk heel iets moois. Ja, Later is de melodie nog wel iets veranderd aan Stille Nacht. Had ik begrepen. Oké. Okay. Goed. Op uh, 24 december 2002 bepaalt de Nederlandse Hoge Raad... dat euthanasie bij levensmoeheid niet is toegestaan. Dat was een zaak over hulp bij zelfdoding van oud-senator E. Brongersma. Want hij wilde niet meer, maar hij leed aan het leven, zei hij. Dat is ook een ziekte. En, <laughs> en toen heeft de huis, Haarderse Huisarts... P. Sutorius heeft hem uh, toen uh, geholpen door hem een dodelijk drankje te geven. Oh ja. Ik weet niet of je dat verhaal nog ja, kent überhaupt. Nog maar het lijden was dus niet medisch van aard, al dus het hof, maar existentieel. Maar hij, kreeg dus, uh, wel, hij is wel veroordeeld, maar hij heeft geen straf gekregen. Oké. Okay. Dus ja, precies. Nou ja, ja levensmoei. Dat is zo moeilijk. Moeilijk iets. Nou ja, ik, Lang genoeg uh, praat bij iemand, dan krijgt hij weer le levenszin of zoiets. Nou ja, ik kan steeds meer bij, uh, bij de drogist kopen. Ik vind dat je, als je zou willen, dat je ook zo'n pil moet kunnen kopen. Of je moet gewoon drugs geven dat hij weer blij wordt. Dat zou ook kunnen. Dat je net het andere pilletje geeft. Oh, ja, ja, dat ja, hij ja, weer ja. zin krijgt. Ja, een zinpil. Ja, dat hij uiteindelijk dan, dan verslaafd is aan drugs. Ja, maar hij blijft het. wel. Ja, een moeilijke discussie. Die kan je overal in Amsterdam kopen. Dat is natuurlijk ook een optie om dat soort dingen te doen. Ja, nou goed. In 1800, precies 1800, Kijk, daar gaat-ie. Jazeker. Dat is namelijk Napoleon op weg naar een... een, een noem je dat? Een, een opera ging-ie. Opera de Die Schulfung of zoiets. Jooster Heiden die, die speelde ergens. En hij reed dus op een... Uh, Jeans-Lysée, weet ik veel waar. Ja. En daar stond eigenlijk een, een paard, een wagen... met een, fe, een vat daar bovenop. En dat vat... Hé, hey, wat is dat voor vat? Nou, daar zat explosie in. Daar zat buskruid in. Dat komt er... Kwam ter, ter, ter explosie uiteindelijk heel veel uh, ruitschade uh, in de buurt. Allemaal huizen stuk. Uiteindelijk ook, wat was het ook, drie of vier mensen kwamen daarbij om het leven. Maar uh, Napoleon reed gewoon door. Had er eigenlijk niet zoveel last van. Hij kwam uiteindelijk aan, wel bij de, bij de opera. Hij heeft de opera ook gewoon uitgezeten. Nou zo is het, dat ga ik gewoon kijken. Hij was samen met zijn, met zijn uh, vrouw Josephine en ook nog zijn zuster Caroline. Dus ze hebben gewoon de opera uitgegeven uiteindelijk hebben ze het uitgezocht. Wie heeft die explosie nou veroorzaakt? Wie heeft dat georganiseerd? Het bleek dat twee officieren waren, die waren in dienst van de Britten. Die hebben oh. uiteindelijk uh, geprobeerd Napoleon om het leven te brengen. En wat niet gelukt is, zeker vier doodjaar en zestig mensen gewond. En later hebben ze een hoefijzer van het paard Waarvan het buskruid opstond, op die paardenwagen, hebben ze kunnen analyseren. Dat komt dan weer bij een Smit vandaan. Die had weer contacten met de Britten. Het zat heel ingenieus in elkaar. Oké. DNA, hè? DNA was bijna al bezig. is Nou, CIS. Daar is het moois geweest. In 1610 gaat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. gaat dus diplomatieke betrekkingen aan met Marokko. Dat vond ik toch ook wel bijzonder nieuws. Van, uh, dat ze toen al in die tijd al bezig waren. Maar die republiek die bestond dus echt uit uh, acht, acht soevereine staten. Nee, okay, zeven Verenigde Nederlanden, maar stad en landen Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland en Drenthe. En het mooie was dus al iedere keer moesten zij dan wel naar de Staten-Generaal om daar uh, verantwoording af te leggen. 17... je? 1792. Ja. Dat is echt elite die aan het praten is, maar de, de boer op het land die heeft geen idee wat er allemaal zich afspeelt daarboven. Toen, toen al, hè? Toen al, nee, dat ja. is wel mooi. Er is dus niks veranderd. Nik, nou ja, niks veranderd, ja. Dat de boeren nog steeds niet weten wat er afspeelt. <laughs> nee, die, die, die, ja, die worden toch altijd nog als uh, niet, uh, niet terzakenkundig uh, beschouwd. Nee, die worden elke keer om de schuil geleid. Ja. Nog, steeds. Ja, ja. ja. nog steeds. Het slachtoffer van alles. Ja. Zeker. Nou, straks de verjaardagen. Ja. Kijk wie er jarig is of jarig is geweest. Daar zijn ook al de interessante verhalen die we even moeten vertellen aan Die moeten we vertellen. Ja, kijk, even sfeervolle muziek hebben we hier ook voor echt wel. Bets Orton, Weather Alarm. three steps. Weather Alive. Dat je zo'n staat bent dat je op de grond ligt. Aan het einde van zijn feestje dingen nou, hoor, hoor. Ik nou, hoor? Ik weet het Ik ga naar huis. Nee. Nou, dat is van plaats. Ik vind het heerlijk gewoon. Dit is mijn muziek gewoon. Ik moet wel tijdstip voor uitzoeken hoor. Je kan niet altijd draaien dit hoor. Nee. Nee. Goed, die stoepak leest. Het is tijd voor de verjaardag natuurlijk. we Kijken even wie die jarig zijn. Hij is, ja, is Nederlands erfgoed. Hij is overleden in 2004. Ik heb het over natuurlijk de man die hier verantwoordelijk voor is. Hey, Harry de Groot. Ja, die heeft dit onder andere geschreven en uitgevoerd. Hij heeft ook muziek gemaakt voor... zeker voor, zek, voor Swiebertje. Ja. Dat heeft hij ook gemaakt. Harry de Groot. Hij is 83 geworden. En ook voor uh, vader uh, en uh, vader Langbeen of zoiets. En ook oh, nog ja, uit, uh, uit het leven. Ja, Stiefbeen en zoon, ja, dat was het. Ja. Varsmanjor heeft hij ook allerlei dingen voor ja. geschreven. Ik denk dan gelijk aan die Harry de Groot van, uh, van André van Duin. En Ferry... Uh, ja, Harry Naak. Ja, ja. Harry, ja, Harry Nack, nee, dat heeft niks mee te maken. Harry ja. de Groot. Maar goed, uh, ja, 83. Twaalf jaar later wordt Donald Jones wordt, uh, geboren. En die zit hetzelfde jaar overleden als Harry de Groot toevallig. Maar het was een Amerikaans-Nederlandse acteur en zanger. Ja. werd bekend als de Nederlandse Zwarte Ster. <laughs> maar hij was ook getrouwd volgens mij met... Uh, Adèle Bloemendaal. Ja, hij was zeek. heel erg bekend van dat liedje van... Uh, Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Ja. Ik zou je het liefst zo ontwapenend ook, hè, hoe je dat zingt. Ja, echt zo grappig. Ja. Alle vrouwen waren door dit liedje helemaal verliefd op bijvoorbeeld. volgens mij. Echt wel. Zeker, hij begon bij Mick Mac, en Mak en Pipo de Clown heeft hier uh, gespeeld. Maar ook in snipper snap, was hij echt danser, hè. Hij heeft heel veel gedanst oh, okay. ook gewoon. En uiteindelijk uh, getrouwd met Adele Bloemendaal en daar kwam John Jones van. John ja, Jones is, uh, knappert ook. Een zik knappert. Uh, daar hoor je eigenlijk ook niks meer van, hè? Ik weet niet, ik heb er geen beeld, maar wie zit het toevallig is dan? Een... Ja, hij heeft, uh, hij heeft ook wel in theater gezeten hoor. Hij oh, wel, ik, heb, oh, ik snap wat je door. Goed. Nou, goed. Uh, uiteindelijk. Uh, de, uh, vandaag uh, zou hij 103 jaar oud worden. Pierre Solage, Zola, moet ik het uitspreken. Hij Zolage. is namelijk Zolage. Hij zou uh, jarig uh, zijn geweest, maar. Hij is geen 103 geworden. Hij is 102 geworden. Jazeker. Hij is in oktober van dit jaar overleden. Dus zijn man is echt heel oud geworden. Hij heeft schilderijen gemaakt, schilderijen gemaakt met heel veel zwart. Ook structuren erop. Hij vond zelfs het licht wat dan op de schilderijen scheen... voelt hij een onderdeel van zijn schilderkunst. Dus dat is elke keer weer anders dan, hè? Ja, Als je ten, ja dat is wel bijzonder natuurlijk. Hij heeft onder andere ook het etiket van Morten Rothschilds. Een of andere wijn heeft hij ontwikkeld. heeft hij bedacht. Okay. Hij kwam in 1938... Hij was geboren in 1919. Hè? In 1938 kwam hij naar Parijs. Ontmoette daar Pablo Picasso. Andere schilders. Werd hij daar ontzettend ge geïnspireerd. En maakte abstracte werk. Een heel aparte van deze Pierre Solaas, Ook heel veel um, dingen voor decor gemaakt. toneels uh, toneelstukken. Pierre Solace. mooie ja. Mooi naam. Goed. Wie nog meer? Ja, wie nog meer? Ralf Inbaar. Die is uh, ook uh, geboren op deze dag. Ook overleden in 2004. Ja, er zijn er toch veel weg. Bekend ja. van? Bananensplit en Be TV Masqué. Ja, TV Masqué, ook natuurlijk. Ja. Ja, hij is trouwens ook in dienst geweest. Hè? Hij heeft de, de, de heeft hij ook gediend. Echt wel bijzonder. Hij is zelfs ook nog artistiek directeur geweest... bij het Festival in Jeruzalem. Want hij kwam eigenlijk uit Israël. Daar was hij heel vaak... het grootste gedeelte van zijn leven is hij eigenlijk gewoon in Israël geweest. Omdat hij ook uit een Joodse familie komt. Dat is vanzelfsprekend. Was hij ook echt getrouwd met Sonja Baard of dat niet? U... Dat, ja, blijk. Drie jaar toch? Ja. Drie jaar waren ze samen getrouwd. En ja. hij is onder andere ook... Uh, Ach, hij is ook regisseur geweest. is die, die regenjas. Oh ja, die regias. Dat je altijd denkt van... Hmm, heeft hij daar wat onderaan? Een heel klein mannetje? Ik denk dat hij misschien uh, 1,65 was of zo, voor mijn gevoel. Heel klein mannetje. Ik weet het niet. Goed, ja. degene die echt voor dit heeft gezorgd. Echt leuk. Limi Kitsmer. Oftewel de gast van Motorhead. Zou jaren zijn geweest, ook alweer overleden hoor. Maar goed, dit heeft hij ook gemaakt. Hè. Hij gebruikte veel drugs, veel drank... waardoor hij ook dat mooie stemgeluid kreeg. En allemaal van die hele geweldige platen maakt. Overkill Motorhead. Het, klinkt wel veel op, het lijkt wel veel op elkaar, maar dat maakt niet uit. Ja. Lemmy, dus overleden alweer. Uh, oh, in 2000 geloof ik is hij overleden. Van Motorhead. Hij is zelfs ook nog met Pro Bot Foo Fighters in gegaan. Hij is ooit begonnen als Rody bij Jimi Hendrix. Oh. Ik zie hem al slepen met die gitaar. En ik, ik ga even, ik heb even spelen. Oh, dat kan ik best goed. En toen is hij daar verder mee gegaan natuurlijk. Dat snap ik. Bijzonder. Ja. ja. Ja, vandaag is ook Louis Tomlinson jarig. En hij is nog niet zo oud. Hij is van 1991, dus hij uh, is 31 geworden. Maar die is dus wel bekend geworden. Dat hij is eigenlijk uh, beroemd geworden door zijn deelnemer aan The uh, X-Factor. Waar, uh, waarin hij samen met Harry Styles, Lion Payne, uh, Neil Horne en nog een andere... de, de, de boyband One Direction vormde. Oh ja. Nou, dan weet je het wel. One hè? Direction, zeker. Ja. Hij is hetzelfde jaar ja, geboren als Lemmy... Van Motorhead, Jan Akkerman. Maar Jan Akkerman, die is nog steeds bezig met muziek maken. Ja. Die is namelijk bekend van dit natuurlijk. De 76. Hij zat in Focus. Ja. En Brainbox zat hij er ook niet in. Kan me ook nog herinneren. Goed. Maar goed, Hij heeft meer muziek gemaakt natuurlijk. Wat later is hij natuurlijk een beetje meer de blues ingegaan. Een beetje relaxed de muziek. In de mood is dit van hem. En van zijn latere platen. Het grappige is, hij is een zoon van een handelaar in Lompen. En metalen en die werkte op de Waterlooplein. En daar wat kreeg je nou? een accordion. Die kreeg hij thuis door zijn vader. Daar ging hij op zweren tegen jou. Maar dat is niet stoer. Ik wil een gitaar. Dat is je ja, later leuker. met gitaar begonnen. Ja, ja, ja, hij, wa hij was een van de eerste op Pinkpop in 1969. In ja, ja. kreilingen is hij ook weer. Ja, dus, uh, ja, leuk. Jan Ackerman. Nou, dan heb je ook nog uh, iets voor de heup, Voor de heup. Ricky Martin is vandaag ook jarig. Oh, die heb ik gemist. Puerto Rico. Oh ja. Rico. En uh, hij, uh, is van, hij is vandaag eenen. 50 geworden. Oké. Okay. Mooie leeftijd. Ook ja. alweer boven de 50. Ja, ja. ja, dat gaat, ja we doen het al 50 jaar, dus ze worden steeds ouder. <laughs> zeker. <laughs> nou goed, dus over de vier ja, Zeker. Eerst maar eens even wat anders, dames en heren. Zitten kijken. Oh, en ja, natuurlijk hier. Mortal August. Keep on checking my phone. Go! Maar die tekst... Keep on checking my phone. Ja, in die situatie voel je mij heel ongemakkelijk. Oh, dan ga ik gewoon op mijn telefoon kijken. Ja, Ik heb maar geen berichtjes, maar ga toch lekker op mijn telefoon kijken. Kijk, keep on checking my phone. Mortal August hier bij blijft Alleen maar grote hits. Nou, oh, die heb ik nooit van gehoord deze blad. Nee, klopt. Dus, dus uh, <coughs> moet er een hit worden. Nieuws van. uit Zandvoort. Oh ja, tuurlijk. Daar zijn we aanbeland bij. Het nieuws uit Zandvoort. Record-opbrengst van Christmas Carols. Nou... Hier zit de zangeres zelf aan de tafel. 1500, dan 3 euro cent. Hoogst tot nu toe in 20 jaar. Wat goed, hè? Ja, hartstikke goed. In 2019 was het 1400 euro. En dat geld gaat allemaal naar de speelgoedvijver, de lachende kikker. En die gaan uiteindelijk dan weer schoolkinderen die het niet zo breed hebben... een cadeautje geven. En dan kunnen ze misschien op school ook trakteren. Want dat blijft ook nog wel eens achterwege. En uiteindelijk hebben ze eerst in Haarlem. Eerst in Haarlem heb je opgetreden. Ja, in uh, Marta Flora. Dat is een uh, huis voor... Uh, uh, een soort rusthuis voor oudere mensen. Oké. Okay. Ik weet en... niet wat ze daar hadden, maar er uh, was er één dame die de hele tijd te slapen. En ik denk dat die droomde dat ze in de hemel was, denk ik. Ja, met al die muziek. Met al die kerstmuziek. Dat is natuurlijk wel mooi. Het is allemaal a cappella en, en... meer stemmig. Doordat ze de een gehoordapparaat zetten, liep ze, allemaal, liep ze weg. Nee, ze niet <lacht> Nee hoor. <lacht> nee, het was leuk. En de mensen die waren heel enthousiast. En uh, dat is prima. Ja, oké. Okay. En uiteindelijk hebben we ook nog in de, hier in het Zandvoort, in de Haltestraat. Uh... Ja, ja, we hebben ook nog die maandag ervoor. Uh, ja? Hebben we nog uh, opgetreden bij uh, de, de Rotary. Maar uh, dat was uh, heel onverwacht voor sommigen. Maar uh, ze waren, het waren gulligeven, dat kan niet anders zeggen. En, grappig, uh, dat moet je al zo uitspreken, de, de Rotary. Ja, dat ja het zijn allemaal wel nette mensen. Maar het, onze nette voorzitter man. van deze radio die zat er ook bij. Ja, dat is het, is het, die was dit, ook blij verrast. Er zit geen gewoon gebubbeld in. Hé, gast, weg hier. <tosses> <tosses> ja, hier je hoort hier niet bij. Je hoort hier niet bij. Nee, maar het was <tosses> leuk. En het was voor ons een kleine generale eigenlijk. En ja, je merkt wel dat mensen wel... ...gepakt worden. Want we hebben ook zo'n liedje... Dat, ...dat is net alsof je dan nou zo'n engelenkoordje hebt... ...en uh, dat heet Ding dong ...en dat, dat gaat dan meer stemmig. En Het zijn net klokken van een toren. Oké, okay, mensen zitten er niet te uh, janken uh, voor. Hè? Dat is een nee, nee, nee, of... nee. Maar het geeft Echt. wel het echte kerstgevoel, moet ja. ik zeggen. Nou goed, dus, uh, Peter zegt nog, je broer zegt... ...dat er nog geld, nog stelt als het geld binnenkomt. Dat is mooi. Dus het komt er van de 2000... Ja, nou, we hadden niet. zelf uh, nu ook heel slim van die kleine uh, qr codes meegenomen. Dus als met een telefoon dan ga je naar je bank en je richt hem erop... en dan, kan je, dan zie je gelijk dat je een bedrag kan storten... en dan kan je het bedrag nog aanpassen en zo. Ja, oké. Okay. En dan een nulletje bijzetten. Of, ja, precies. <laughs> of een nulletje eraf halen. Want het staat natuurlijk vast dat het 1000 euro... Ja, natuurlijk. Proberen ze <laughs> gewoon uit. <laughs> ja, maar uh, is er antwoord te berichten. Nog? Ja. Uh, wijn aan zee is voorlopig gered. Dus dat is heel leuk. want Twee weken geleden zag Christy Ganser nog haar droom in rook opgaan. Want uh, ze had gewoon doorgekregen uh, dat ze moest vertrekken vanwege een verbouwing. En ze wist wel dat het zou gaan gebeuren. Alleen het was wel uh, vrij snel. Want de verbouwing was nog lang niet in zicht. Maar dankzij een petitie die gestart was door uh, een aantal personen... is hier verandering ingekomen. En de... En is ze ervan overtuigd nu van... nou oké, okay, ze mag gewoon nog een jaar blijven. Dus het lijkt een beetje op een soort uh, hè. Maar uh, ze mag dus gewoon tot eind januari 2024 blijven. Oh, dus ze gaat nu echt met een uh, opgelucht gevoel de feestdagen in. Nou, goed. En dank aan iedereen die... Berichten hebben gestuurd en die ook uh, gestemd hebben op die petitie. Okay. Nou mooi. Nou, ja. Kijk nog even. De afvalverzamelings rond de feestdagen is anders. Dus dan mag je ik van wanneer moet ik buiten kijken even. want Dat is even een tip in de stand voor de kant. Verder Nieuwjaarsdijk. 1 januari 2023 gaat weer door. Twee uh, jaar pauze geweest. En uh, het is de 63ste keer. Vanaf 12 uur kan je ter hoogte van de Rontonde... naast de haven van Zandvoort... Uh, kan je je melden. En dan wordt er een groot feest. op dus het podium gebouwd. Op de optredens. En dan wordt, uh, ze gaan je opzwepen. Ze gaan ook dansen. En ja. Uiteindelijk komt de Lady Mix. En die gaat echt... Uh, je moet flink even bewegen om warm te worden. En om kwart voor twee begint dan die opwarming. Belangrijk om daarbij te zijn. En om klokslag... Twee uur rennen ze met z'n allen de zee in. En uh, daarna moet je natuurlijk ook weer cool downen. Nou, dan ben je wel afgekoeld, denk ik. Maar daarna moet het ook afdrogen en dan we snel weer in de kleren. Ja, en ik kan je ook echt aanbevelen... ga ergens in het dorp... Uh, even voor de meute uit, pak een terrasje ergens... en ga kijken naar al die mensen die langs lopen. Het, het meute is het echt. Okay, eerst het water uit. Als eerst ja, het water nou, ik, uit ik ga het water, water niet in, maar dan... Uh, als zij dan net klaar zijn, dan moet je gewoon snel richting Kerkstraat of uh, okay. een terras pakken. En dan ga je gewoon kijken naar al die mensen die langskomen lopen. Dat is wel heel leuk. Ja, leuk. Verder wordt er geld ingezameld tijdens deze nieuwjaarsduik. En dat wordt natuurlijk gebruikt voor het ontmoetingscentrum De Zandstroom. En dat is, uh, ja, is een nieuw uh, uh, ding wat ze daar aan het bouwen zijn. En dat moet echt een ontmoetingsruimte zijn waar de mensheid bij elkaar komt. Niet alleen met de mensen die daar wonen, maar ook mensen uit Zandvoort. Ze willen eigenlijk dat die oudere mensen die er wonen... gewoon het complete gevoel daar binnen krijgt... in die ontmoetingsruimte. Dus daar moet best wel wat geld voor de, uh, bij elkaar geschraapt worden. Ja. Nou goed, slot... ik, wou ook nog, nee, ik wou nog ja, even vertellen... Wat vanavond om negen uur op het uh, Gasthuisplein... wordt er gezongen. En dat is ook voor een goed doel. Maar dan worden er kerstliederen gezongen. Kant 5 kan je kan voor vijf euro krijgen. Je een boekje en een glas gluwijn. En dan uh, gaan we met z'n allen echt uh, de, kerst, uh, de kerst echt beginnen. Ik vind het wel... Het heeft wel het verbroeden. Het samen zijn met z'n allen allemaal... Uh, met kerstmutsjes en al die dingen meer, vuurkorven. Ja. En het is gewoon heel leuk. Jazeker. Nou, meld je aan, ieder geval. Dat is ook voor die berichten. Nee, die had ik niet. Ik had een ander plaatje hoofd. Maar waar heb ik die? Godsam, ook alweer gezet. Nou, dan doen we iets anders. Helemaal niet moeilijk. Nee, ik had het net al over Anne-Soldaat. Met Do the Undo was een beetje waar hij in zat. Waar hij één cd mee heeft gemaakt. Dit is de laatste cd. en fears, you're hard to find. Ja, dat is een van die gasten die gewoon uit, uh, uit Noord-Holland komt... In de buurt van een hoorn geloof ik, waar ook uh, Tim, Tim Knol vandaan komt. Dus uh, van daar, die zit, komt uit een, uh, een goed nest Ja, een artiesten. You're hard to find, hier bij Toevalk Leef. Fijne toestel op aanstaan. We kijken nog even wat er allemaal gebeurt in de wereld. En we hebben het over vluchtelingen. En uh, denk denken natuurlijk alleen maar over vluchtelingen. Ja, eerst was het natuurlijk alleen de mensen uit Oekraïne. Toen ook de mensen uit Rusland, die allemaal tegen Poetin zijn... Dat vinden we nog wel een beetje spannend. Want zitten onder die, die Russische vluchtelingen ook geen uh, undercover? Die straks ja, straks kan. Die wakker worden gemaakt. En dan gaan ze van binnenuit gaan ze nog dingen regelen. Nou, slapende cellen. Slapende cellen, ja. Dat is ah. het woord Zo, ik zocht, Slapende cellen. En maar het schijnt dus dat de tweede op de uh, lijst van vluchtelingen... zijn eigenlijk de culisten. De gulisten. Dat zijn Turkse mensen die eigenlijk gulen uh, aanhangen. Oh. En gulen werkte samen natuurlijk met, uh, uh, met Assad... Nee, was het Assad? Nee, kijk je. Ik ben er niet zo uh, goed in. Uh, was het... Nee, de Assad is namelijk van Syrië. Oh, die gast nou ook weer van? Uh... Erdogan. Erdogan! Ja, wel? Ja, Gulen oh. en Erdogan die speelden samen oh. onder één hoedje. En uiteindelijk kregen ze ruzie. En Gulen moest uh, vluchten. Die is ergens geloof ik in Amerika. Oh. Maar die was wel de gelovige tak van die hele onderneming. Maar uiteindelijk hebben die ruzie gekregen. En nu is de Erdogan het ook steeds aan de macht. Wat willen mensen toch altijd graag gelijk hebben, hè? Ja. Mensen, jullie moeten kerstboodschappen uh, in je hart nemen. Ja. Iedereen heeft gewoon. Gelijk. En toen lekker je, je eigen ding en bemoei je niet met anderen. Nou, het maf is wel dat ja? iedereen was bang voor de gelovige tak in Turkije toen, van Gülin. Maar Gülin is eigenlijk de, de, de meest zachte persoon die eigenlijk toenadering zocht met zijn geloof wel in het westen. Dus uiteindelijk moeten we meer bang zijn voor Erdogan. Daar komen we later voor zachter. Ja, ja, zeker. Ja, want hij was de democratische man. Nou goed, het zit heel moeilijk in elkaar. In ieder geval zijn er heel veel mensen nog die denken ook dat andere mensen weer Gullist Gulisten zijn, dus die worden aangekeken bij de nek en die worden aangegeven bij de staat. Dus nee, die dat is de Koerden vluchten. eigenlijk, hè? Ja, de Koerden moet ook altijd weer vluchten. Ja, dan dus dan het, heel veel allemaal. vluchtelingen komen naar Nederland en die worden hier eigenlijk altijd toegelaten. Dus dat is <lacht> dat wel. Is nou dat over. Ze komen allemaal naar Nederland, hè? Ze gaan ook naar Duitsland. Dus nee, wel, nee, nee, nee, dat is niet waar. We rijden Duitsland voorbij, want wij hebben het mooiste land. Oh, oké. Okay, okay. er zijn best wel veel mensen, hoor. Uh, vorig okay. jaar, oh nee, nee, dat zijn wel andere cijfers. Dat willen Vaak we jaar. niet weten. Ik heb een mooi verhaal. Er is ja? uh, in uh, Nieuw-Zeeland... de premier Jacinda Ardem. En die, uh, die zei vorige week... Uh, tijdens uh, een van de uh, interviews, of zo, dacht ze dus dat de microfoon dicht was. Bij dus ik, uh, wat schaammer. een arrogante lul... zegt ze over, over partijleider... David Siemer. Maar ja, iedereen heeft het gehoord. En, uh, maar Twitter zag er achteraf wel de humor van in. En besloot de opmerking te veilen. Dat kan dus, hè? Dus een kopie van het officiële transcript is uiteindelijk verkocht... voor ruim 100.000 dollar. Is hij dan uitgeschreven? En of het geld gaat dus, omdat het over uh, arrogante lul ging... gaat het dus naar prostaatkankeronderzoek. Oh. Ik vind het wel humor. De oh, premier maakt geen beperking, dus nou, een reeks vragen van die man. En uh, het is, is ook echt officieel in de uh, notielen van het parlementaire debat terechtgekomen. Dus dat blijft voor altijd daarin staan. En uh, ja, ze dus hebben het echt uh, heel leuk gedaan. En uh, Ardem die is helemaal verheugd over de opbrengst. En een faux pas met, de, met die goede oude microfoon in het parlement heeft wel 100.000 euro opgeleverd. En mijn dank gaat uit naar David, Het was iets zo goed opvatten. En voor iedereen Merry Christmas! En ze gaan binnenkort over nou, andere dingen roepen, straks in een ja. ja, wat een Tite, En dan hebben we gelijk voor borstkankeronderzoek en zo? Ja, ja. Ja, dat goed, ja Leuk. Dat krijg je helemaal op een bandje toegestuurd... als je maar die 100.000 overmaakt. Ja, ik vind Zoiets. het wel leuk. Wel... Ja, het is een leuk idee. Goed. Straks nog de Jolande keuze. Ja, ja. ja. Wat gaat dat worden? Heb je een kerstplaat uitgekozen? Nou, nee. Ik heb uh, iets gezien met vandaag de dag. Ja? Of, uh, misschien wil je wel, ik weet het niet. Of, of straks. Nee, straks even. Maar ja, dat is de uh, Right Side One van What Fun. Oké, okay, die horen we straks eerst nog even. Een alternatieve kerstplaat. Ah, oh, dit is zo so planes. Leuk hoor hier, het toepakleef. I'm from Barcelona. Terwijl je er bent. There's a big old man in his underpants. He plays the clarinet every night. And trying hard to figure it out in the flat above. Beautiful sun, practicing as much as they're done. Paper planes, in paper planes, throwing paper planes to clear my head. In the flat below, there's the cost be Show.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 Paper Planes. I'm from Barcelona. Wat? I'm from Barcelona. Is dat, uh, is dat uh, van de voltie Towers? Ja, yeah, I'm from Barcelona. I know nothing. Ja, volgens mij wel is het wel een verwijzing. Nou, ik zou het even moeten uitzoeken. Dat is wel grappig om erachter te halen. Goed, de band heet gewoon zo. En ze hebben ooit ook een single uitgebracht. Maar dat heet ook gewoon I'm from Barcelona. Ja, leuk als het reetje om dat uit te brengen natuurlijk. Ja, is het winderig buiten? Ik heb de gordijnen nog niet opzij geschoven. Kwart voor tien, kom op zeg. Nee, het valt mee. Het is uh, niet onaardig. Het schijnt uh, morgen wel een klein beetje te gaan regenen. Maar de temperaturen zijn wel vrij hoog. Dus schaatsen zit er even niet in. Ook veel te gevaarlijk. Zo die, uh, dat schaatsvirus. Dat je daar niet tegen ingeënt kan, kan worden. Dan moet je ook echt tegen doen. Levensgevaarlijk. Nou, we noemen het eerder al. Grote uh, Telegraaf interview. Vandaag met uh, Mark Rutte. De interviewer vraagt dan ook een gegeven moment van... Je um, maakt zich toch wel erg druk om... Uh, op Oekraïne? hè? hoe het daar nou allemaal toe gaat en zoiets. Maakt zich wel druk om. Ja, zeker. Want het, ik denk maar, zelf voor je het weet... krijg je toch uh, München 38. München 38? Ja, wat was dat toch alweer? Ja, dat was voor Hitler natuurlijk. En hij wil Poetin nou niet helemaal vergelijken met, met, met Hitler. Maar hij zegt van... dat in, uh, de, de, de binnenkomen van Oekraïne door Russen... Kan je wel een beetje vergelijken met dat Hitler binnenkwam in Tsjechië-Slowakije. Dat destijds in 1938. Daar kan je het wel een beetje mee vergelijken. Mm. En dat we dat toen over, over de kantlijn hebben laten gaan. Tot uiteindelijk door de Britse premier Chamberlain. Nou goed, dat moet anders. Wij van de NAVO moeten daar anders op reageren. Nou goed, een heel stuk daarover te lezen. En uh, ja. Rut is daar druk mee bezig. Nou, toevallig heeft mijn vriend net een hele grote wereldkaart gekocht. die er nu op de wand hangt. Ja. Echt ja, van 2 bij 1 of zo. Echt enorm. En als je dan ziet hoe klein. Europa is ten opzichte van de rest van de wereld. Ja. En terwijl we dan toch het, de oude wereld genoemd worden en zo. Maar eigenlijk is het zo gebeurd, natuurlijk. Ja, ja het schuift zo door. Ja, ja. Ja, nou goed. Nou ja, er zijn al van die, van die tekens al hoor. Want in de New York Times is ja. deze kritiek geweest over een kruiswoordpuzzel, En dan blijkt dus, dat was helemaal niet de bedoeling, maar de negatieve ruimte, dus waar al die zwarte blokjes staan. Daardoor, daar is dus een hakenkruis zichtbaar. Huh? Ja, What? dat zie je wel. Dat zijn al die complotten. <laughs> ja. Het ontwerp kwam echt op veel kritiek uh, van de lezers. En uh, het is nog ook nog gepubliceerd op de eerste dag van het Joodse feest. Oh, mijn God. Ja, en een van de vragen ging er ook nog over de Berlijnse Brandenburger door. Huh? Dus uh, de, ja, dat maakt de situatie niet beter. De krant heeft inmiddels wel laten weten dat het geen opzet was. En uh, dat is echt. Qua uh, ongeluk. Klopt, klopt gewoon niet. Ja, het dus gewoon niet. Veel operasters zeggen ze al. Hebben we een vergelijkbaar spiraalpatroon vanwege de regels ja, ja, ja, ja. Rotatiesymmetrie ja. en zwarte vierkanten? Dat je het even weet. Ja, zeker. Er hoeft maar iets te gebeuren. Iets een schuin streepje of en er en zit denk weer een IGD. Of een hakenkruis? Hey, hakenkruis. Oh nee dat, nee, dat lijkt wel een of, beetje. Of een Rood-zwart. Ja, ja. Dat dan krijg je toch wel een beetje. En, ja, het komt natuurlijk ook uit het boeddhistische wereld, geloof ik wel. Het hakenkruis, want een klein, een klein beetje gekanteld is. Ja. Ja, en een andere context plaatsen we het. En dan betekent het ook heel iets anders. Ja, daar waren we achter gekomen dat is heel iets anders betekent. Dat is zeker waar. Nou, goed, de Jolande keuze. Er wordt even opgesnorten ja? en dan draai ik nog even een plaatje. Dit is deken Deadcap for you, cutie. Asphalt Meadows hebben de nieuwe cd a hier Hoor we dit? In every movie I watch from the 50's There's only one thought that swirls around my head now the Maps that everyone there on the screen Yeah, everyone there on the screen Well, they're all dead now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 Dat ja, zit ook al namelijk in um, um, New Order. Moesten we denken. Nu was weer. New Order hebben we namelijk ook al eens een lekker basloopje en die hebben het. Deze week heeft het namelijk ook, en ik heb het over niemand Munder Dead Deadcap. Voor Curie Asphalt Meadows. is een laatste serie, En Dat is dit hier op te vinden. Here to Forever. Ja, straks de Jolande keuze. Maar ik hoorde gisteren op het nieuws dat het ging over um, ja, bomaanslagen in de wijk. Om drie uur s'nachts er een explosief bij een woning van een jong koppel met kinderen. Oh. De politie tast in het duister wie er achter de explosie zit. Er wordt een jerrycan gevonden. Maar was dit een gerichte aanslag? Ja, dat is altijd de vraag. En Dat schijnt steeds vaker voor te komen. Dat in een bepaalde gebieden dat er gewoon echt weer een aanslag is op een of andere woning. Is er iemand die dan een slechte drugsdeal heeft gedaan? Nou, een of andere burgemeester die reageerde en. Ik ken die man Als er man. een ripdeal is, dus een cokedeal die niet goed gegaan is. Vroeger uh, schoten ze dan op elkaar op een haventerrein of, uh, of een verlaten parkeerplaats. Wat we nu zien is dat de criminelen explosieven hangen aan de woning uh, in een woonwijk. En dan denk je, en dan een keer veranderde het bericht, denk je van... Maar die man, die ken ik. En dan, en ik kan je ook niet meer concentreren. De George Vleulig van Radio 3, van de Magic Friends, die is burgemeester geworden. En dan weet je ook even niet meer waar het over gaat. Dat je denkt van, hè? Joost Vreulig, we zullen met je friends met Peter plezier. Nou goed, uiteindelijk ging het ja. dus ook over het feit dat we steeds met explosief en dat er ook steeds meer jeugd op jonge leeftijd zich inlaat met allerlei criminele activiteiten. Op 16-jarige leeftijd gaan ze al iemand omleggen bijvoorbeeld. Dan worden ze opgehaald op een of andere plekje En dan stappen ze achter op een scooter. En dan krijgen ze een wapen in hun handen. En dan gaan ze gewoon iemand neerschieten. Want daar kunnen ze zo respect mee verdienen. En daar wordt momenteel, momenteel een studie op losgelaten. Om te kijken hoe kunnen de jeugd op jonge leeftijd al goed informeren. En niet dat ze gaan voor de zogenaamde one minute of fame. En een handje vol kleingeld. En daar is nog een hoop over doen, want die leeftijd gaat steeds verder omlaag. Dat is echt verontrustend hoor. Echt verontrustend. Maar goed, aan de hand van de explosieven in de wijk met Jos Freulig. Goed, wat heb jij? Ja, ik heb net wat verkeerd gedaan, waardoor alles weg was. Maar ik, ik, ik, ik kom er gelijk weer aan. De, de, de, de Ministry of Funny Walks. Oh ja, ja. ja ik, ik ken die gasten wel. Dat, die was toch van dit? The wall. Ja, that once. Ja, ze ja. hebben het helemaal uitgezocht. Ja. En het blijkt dus... Oh, hier is hij. Gelukkig, ik heb hem gevonden. Ja. Uh, het was dus zo, ze hebben een onderzoek gedaan. Want ze vroegen zich af of die, het loopje dat uh, hij doet... Uh, of dat uh, van, een serieuze, van een eenvoudige wandeling een serieuze training zou kunnen maken. Ja. En ze hebben een onderzoek gedaan met zes vrouwen en zeven mannen. En die moesten dus een 30 meter uh, parcours doen. Dus ze kregen echt zo'n uh, ademhalingsding op en oh. allemaal sensoren en zo. Ja, ja. De eerste keer moesten ze op een normale manier lopen... De tweede keer als John Cleese en de derde keer als zijn collega Michael Palin, wiens loopje nog moest worden verbeterd. En toen bleek: de spelingsloopje duurt vooral langer, maar kost niet veel meer energie. Maar de, de inefficiënte manier van lopen van Cleese kost 2,5 keer zoveel energie als normaal wat lopen. Oh, okay. Dus als een volwassen ongeveer 11 minuten per dag loopt als uh, Mr. t back dan is dat goed voor 75 minuten intense fysieke activiteit per week al, zeggen ze. Dus dat is wel heel goed. Ja. Ja. Ja, je, moet, je wil het bewegen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Ja. En ja, dat is het, als je zo over straat gaat lopen. Nee, dat is heel aantrekkelijk om te doen, natuurlijk. Dat ja. wil iedereen. Zeker, zeker weten, zeker weten. Joplies in a funny walk. Ja. En uh, ja, de man doet het nog steeds goed met zijn theorieën over het leven. Er ook weer uh, duizenden manieren om je uh, leven in de familie over te overleven. Zo heeft hij ook zijn boek geschreven. Ja, oké. Okay. Ja, dat is ook ja, iets ja, van ja, hem. Ja, ja. Dus een uh, man heeft altijd wel iets te melden. Nou, tijd voor die landenkeuze. Ja, ik, heb, al, uh, ik heb wel klaar zijn. Je hebt het klaar is eigenlijk over, uh, over uh, what fun? Yeah. It, uh, the right side one. Dat heeft te maken met natuurlijk meer of minder als, weet je nog een meer. Uh, ja, die, dat was uh, het, het gedoe met. Uh, Nelson Mandela, volgens mij. Nee, nee. Niet? nee, nee was volgens, uh, ik heb het hier opgeschreven. Ja? Uh, de, de Right Side bereikte de derde plaats en de groep komt uit Haarlem. Dat vond ik toch wel heel verrassend. Oh ja. Maar het is een aanklacht tegen de oorlog om de Falklandeiland tussen Argentinië en Groot-Brittannië in 1982. Oké. Okay. Uh, dus dat is wel bijzonder. Maar dat het een. Uh, ik zal ondertussen even aanzetten. Ja, precies. Uh, want, uh, maar uh, dat dat toen uh, gebeurde en dat deze groep... Ik vond het zo lekker. Nu een beetje ska-achtig. Ja, zeker. Het, hè? Ja. En ook de specials had je. En het was ja. helemaal in die tijd dat het helemaal hip was. Ja. Maar goed, mooi, mooi verhaal erachter. Ja, vond ik ja. ook. Het Haarlem, dat vind ik helemaal Volk leuk. oorlog. Niet Harlem maar Haarlem. Ja. Ja. The right, said, a right side one, right side one Has God's on our side It had to, be to be it had cannot, right right be must, be to be done It's a pity, a pity man night We cannot, we cannot allow That treasonous remind We must, I must show them now We don't need to lie we, we haven't, done, done, we haven't a doubt That we the right If you don't look out you suffer for their might Heroes, the heroes return, and the royalty attend. While the angels learn that the. Blad Uit Haarlem. Niet Harlem, maar Haarlem. Ja. Right Side One, dat ging over de Valkanoorlog. Omdat uitgebracht... In uh, welk jaar werd hij uitgebracht, deze plaat? Uh, iets van 1986 of zo. 1986. Op 83. Deze... 24 december 83. Precies. Kom je binnen op 25 in de Nederlandse top 40. Oké. Okay. Nou. Leuk, hè? Ja, ja. echt leuk. Nou, stukje geschiedenis, dat kunnen we niet onthouden. Dan ja, maar, maar we zijn altijd... ook wel een beetje chauvinistisch gewoon erin. Dat mag. Chauvinistisch. Ja, dat van nou, dat het een Nederlandse groep is. Oké. Okay. Dan ben je chauvinistisch. Oké, okay, nou. Je... Dus dat is leuk. Maar je verwacht gewoon, want die man heeft wel een beetje een een uh, uh, een beetje een hardens accent, zo. Ik weet niet uh, waar die jongen dan zelf vandaan komt eigenlijk. Oké. Okay. Nou, geen idee. Goed, nog enkele berichten. Nog enkele berichten. Ja, nou ja, vanavond uh, gaat het overal gebeuren. Hè? Er is uh, kerstsamenzang op het plein. Ja. En uh, morgen om tien uur heb je dan natuurlijk in de diverse kerken uh, een nachtmis. Ja. En ja, het blijft toch wel een speciale sfeer, vind ik zelf. Ja, ik ben, ben al een paar jaar niet meer naar de kerk geweest. Maar dat komt door, door corona. De corona heeft zoveel veranderd. Een oh, hele lulkoek ja. natuurlijk. Gewoon een ik Te lax ben en dan. Geen, ja, omdat ik denk, van, ik vind het ook hypocriet. Het hele jaar door niet in de kerk komen. En dan met kerst. Ja, dan wil ik wat sfeer. En dan ga ik gewoon naar de kerk. Nee, jij ja. nee, bent niks te zoeken, gast. Je bent humanist. Ja. Maar Zoek maar de andere papier. Er wel een berichtje dat er een bizarre ontdekking was in Home Alone, Ja. 30 jaar na datum. Want dan blijkt dus dat er daar, als je goed kijkt. Moet je beeld voor beeld doen. Dan zie je dus dat er een Ticket van uh, in de vuilnisbak gegooid wordt door de varen en daar staat een ticket op als je goed kijkt. Een airline-ticket met de naam Kevin erop. Dus het was nog helemaal niet de bedoeling dat hij meeging. Oh. Dat een irritant jochie, Weet je? Ah, kijk. De oplettende fans vinden dit allemaal echt een gelukkig leuk. Nieuws. Leuk is dat een jaar Je hebt ook Back in the ook allerlei verwijzingen. En als je daar maar beeld voor beeld naar kijkt, weet je elke keer weer wat anders. Precies. Nou goed, ik zou zeggen, maak er een mooie kerstfeest ja. van. En tot volgende week, dan en zijn tot... we op het oude jaar uit te luiden. Zeg maar. Ja, zeker. Dan nou gaan we nog één aflevering in 2022 maken. Ja, echt echt waar een kerstplaat ja eindelijk Koei. eindelijk fijne kerst hoi hoi DFM, wens jullie allemaal fijne dagen en een volgende